8 uur. Dit is Jorge Tjepkema met het NOS-journaal. De democraten in het Amerikaanse huis van afgevaardigden... beginnen een afzettingsprocedure tegen president Trump. Trump wordt ervan beschuldigd dat hij in een telefoongesprek... de Oekraïnse president Zelensky onder druk heeft gezet. Hij zou hem hebben gevraagd om een corruptieonderzoek te beginnen... naar zijn democratische rivaal Joe Biden. Trump noemt de afzettingsprocedure intimidatie en een totale heksenjacht. De NAM heeft vorig jaar gedreigd om de gaskraan voortijdig dicht te draaien... waardoor de energievoorziening in Nederland in gevaar had kunnen komen. Dat meldt RTV Noord op basis van een geheim verslag dat de omroep heeft ingezien. De uitspraak zou zijn gedaan in een gesprek met het ministerie van Economische Zaken... over de aansprakelijkheid voor de gevolgen van de gaswinning. Zes op de tien boeren zijn onzekerder geworden over het voorbestaan van hun bedrijf... door de stikstofuitspraak van de Raad van State... Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. 40% van de ondervraagde boeren wil eventueel stoppen. Door de uitspraak zijn duizenden bouwvergunningen onzeker. Vanmiddag presenteert oud-minister Remkes een rapport met mogelijke oplossingen. Het Britse parlement komt vandaag voor het eerst weer bij elkaar na de schorsing door premier Johnson. Die schorsing van vijf weken werd gisteren voortijdig opgeheven door een uitspraak van het Hoge Rechtshof. De oppositie wil nu dat Johnson opstapt. Facebook gaat geen berichten van politici weghalen. Het sociale mediaplatform wil niet bepalen wat wel en wat niet gezegd mag worden in de politiek. Berichten die bijvoorbeeld oproepen tot geweld of bewezen onjuiste teksten worden wel verwijderd, ook als ze van politici zijn. Koning Willem-Alexander heeft in zijn toespraak bij de Verenigde Naties een oproep gedaan aan Rusland om mee te werken aan het MH17-onderzoek. Ook vroeg hij aandacht voor klimaatverandering en de rechten van seksuele minderheden. Verder zei hij dat het draagvlak voor de VN onder druk staat, terwijl samenwerken volgens hem erg belangrijk is. Het weer bewolkt en buien, de meeste vallen in het zuiden van het land en het wordt 17 tot 19 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig, met elke dag kans op regen en weinig ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam is weer vrij bij het knooppunt de Nieuwe Meer na een ongeluk. Tussen het knooppunt de Hoek en de Nieuwe Meer staat nog wel 9 kilometer file en heb je een half uurtje extra nodig. Op de afsluitdijk, de A7 tussen Noord-Holland en Friesland, staat bij brees in beide richtingen 3 kilometer file door de werkzaamheden daar. Beide richtingen richting is de vertraging een klein kwartiertje. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Take me up before you go-go. Goedemorgen Zandvoort, het is 8 over 8 en dit is de Summer Wake Up of Herfst Wake Up bij ZFM. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot tien uur bij je en nog 221 dagen tot de Formule 1. Allemaal lekkere muziek voor je, oud en nieuw. Net hoorde je Wham voor iedereen die echt op moet en voor de rest die nog even mag blijven liggen, heb ik hier Tony Braxton voor je. Always think of you inside of my private thoughts. Can't imagine you touching my private parts, and just the thought of you can't help but touch myself. That's why I want you so bad. This one night, oh. yeah, with you there beside me oh. Oh. all night, doing it again. Lekker wakker worden of niet? Tony Braxton hier bij ZFM, waar het 11 over 8 is. En uh, ja, als je zo Zandvoort uit moet, aan de onderkant richting Heemstede, daar is het druk. Haarlem Zuid, druk boven Overveen, achter het station langs Haarlem, daar is het rustig. Nee, wij gaan door met Major Laser. 12 over 8 hier bij ZFM. hier bij ZDFM, waar het bijna kwart over acht is. Buiten is het nog droog. De loop van de dag komen er wat buien. Maar uh, nou ja, volgens mij valt het wel mee vandaag. En uh, ja, de herfst is begonnen. We hebben afgelopen maandag al afgeteld. En uh, ja, dan moet je echt naar de waterlijn duinen. Het bos is onrustig. Hier en daar wordt de stilte verstoord... door het burrelen van de wijfjesherten... en de bronstroep van de mannetjes... De imponerende twaalfender voelt zich de absolute heerser over zijn roedelwijfjes. Laat geen jongeling het wagen zijn machtige naken. Als hij dat in zijn jeugdige overmoed toch probeert en de hinden benadert, haalt hij zich de woede van de leider op de hals. You're my You're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me You're the first thing and the last Rosine Mervin als zangeres. Waar we al lang niet meer wat van gehoord hebben. Ja, Gisteravond was er gemeenteraadsvergadering. En ik, ik kwam met de auto het dorp binnen. En uh, ik had natuurlijk ZFM aanstaan. En ik hoorde Dolly. En Dolly die begeleidde die uh, raadsvergadering voor ons. En op een gegeven moment werd er geschorst. En uh, met, met stukken die niet gelezen waren. En er moest even geschorst worden. En toen draaide Dolly deze plaat En die had ik al zo lang niet meer gehoord. En ik vond hem ook zo toepasselijk. Are you ready?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 Gas and Light Company of Electric Company, zoiets is het. Are you ready? Uit 1991. En dan hebben we het allemaal te danken aan Dolly die gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering dit draaide toen er recess was. Of dus er even geschorst werd. Um, wij gaan door met de nieuwe Charlie's Angels film. En vroeger klonk dat zo en tegenwoordig klinkt dat echt heel anders. Good morning, Angels. Good morning, Charlie. Don't Call Me Angel Ja, dat kwam uit de nieuwe Charlie's Angels film Die het uh, die in najaar in, uh, in première gaat en in Zandvoort hebben we de, het circus En daar hebben we ook een bioscoop En op woensdagavond is daar altijd Simon van Korn filmclub En vanavond is daar de Golden and Hunchu. Een mooie Duitse film over een serie Morena in Hamburg In de jaren 70 En die film begint om half acht en we Natuurlijk weer een inleiding uh, en een bij Het is dus erg leuk om heen te gaan Gaan wij door met Vendel of Camerals hier bij ZFM waar 2 voor half 9 is. Criminals hier bij ZFM waar het 8 uur 31 is. Vanavond een Duitse film de Golden Huncho, in het Circus Zandvoort. En wij draaien een gloednieuwe Duitse plaat: Loredana met Geniek. Mixo, <middels> Mixo. Mixo. Mixo. Mixo. Mixo. Mixo. Mixo. Mixo. Mixo. Mixo. Mixo. Mixo. Du Mixo. Mixo. Mixo. Mixo. Stich, was hast du dir gedacht ich brich dir dein genick bitte komm mal klar und lass mal deine tricks oh, setfm gestern nacht schon Du meintest, du bist anders als die anderen Ich dachte, es gibt immer nur uns weite Aber was machst du da wieder für eine Scheiße? Ja, ich zie jetzt mein Cash ganz allein hier in Bett Du gehst auf und Um verlierst schon wieder im Roulette Du rufst an, sagst Hello, wir brauch ein bisschen Geld, aber nein, für dich gibt es hier kein Cent Nichts ist für immer der Schmerz vergeht Auch noch eine Kippung lebt mein Leben Und du schiss allein im Regen Wo warst du gestern Nacht schon wieder ohne mich. Du hast mir auch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gesagt? Ich brich dir dein Gnade. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir auch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast Lass mal deine Firma machen Du willst allein sein, okay Will Freiheit, kein Problem Aber wenn ich dein Weg bin, musst du das verstehen Nichts ist für immer der Schmerz vergeht Rauch noch eine Kippe und lebt mein Leben Und du schöst allein im Regen Wo warst du gestern Nacht schon wieder ohne mich Du hast mir doch versprochen Du lässt mich nehmen es im Stich. Was ist ik spreek. Nick. gloednieuw, hartstikke mooi en populair in Duitsland. Je hoort hem hier bij ZFM in de ochtend waar het vijf over half negen is. En ja, wij draaien oude en nieuwe muziek. En dan wordt het echt wel tijd voor een, uh, voor een lekkere Motown-classic eigenlijk. Kianne Ross, lang niet meer gehoord. Ruim 40 jaar oud, maar hij is zo lekker. You'll always have me, and if you should miss my lover, one of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember. Ah, en dat was Diana Ross uit 1970, dus het was bijna 50 jaar oud. Ja, en dan gaan we door met Michael Kiwanuka. Weer een nieuwe plaat, oude platen, nieuwe platen. Hier bij ZFM, waar het bijna 20 voor 9 is. Goedemorgen Zandvoort.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 nieuwe Michael Kimanuka, die heet Money. Ja, En als we dan toch over Money hebben... Vandaag is een bijzondere dag voor ZFM. We krijgen namelijk de burgemeester op bezoek. Jullie weten, we hebben sinds afgelopen vrijdag een nieuwe burgemeester... David Modenburg. En, en vanmiddag komt hij een half uur lang bij ons in de studio... tijdens het programma Lunch. Het zal tussen twaalf en twee zijn. En als je vragen hebt aan de burgemeester, mail die dan mail je vragen naar redactie.zfmzandvoort.nl dus Redactie.zfmzandvoort.nl Als je een vraag hebt voor onze nieuwe burgemeester dan stellen wij hem hier in de uitzending. Wij gaan door met de Brooklyn Funk Essentials. Het zijn de Brooklyn Funk Essentials. The Creator Has a masterplan. Hier om kwart voor negen, iets over kwart voor negen, bij ZFM in de ochtend. Oude en nieuwe muziek, deze was uit 1994. Maar we hebben gloednieuwe muziek, zoals deze van Simply Red. De allernieuwste Thinking of You. Red, hier bij ZFM, waar het tien voor negen is. En nog even dit voor vanmiddag. De burgemeester komt langs. En heb je vragen aan de burgemeester? Stel hem dan op redactie.nl. Redactie.nl.nl. En wij stellen jouw vraag aan de burgemeester. Gaan we door met Charlotte Kinsboer? Haar interpretatie van Hey Joe. Het is heerlijk als Franse dames Engels zingen. Dat is zo gehoord. Eerst van Charlotte Gainsbourg en ik wil het toch niet laten om ook het origineel erachteraan te zetten. Of er doorheen. Erg leuk om je te horen. Gaan we door met de nieuwe plaat. Het is de plaat van de vorige zomer eigenlijk. Dat is niet helemaal nieuw. Cha-cha van Aya Nakamura. Hey, like Aya papi, maar <lacht> wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Ik hoorde niet bij je zin. Als het lijkt, ik ga je achter. Oh ja, ja, ja. met je terecht. Maar hoe is dat? Deze is niet zo'n pijn. Je Plus Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit Oh, Dja Dja, ja. oh, y'a pas moyen, Dja Je ja. ja, ja. J'suis pas ta catin, Dja Dja, genre En Katjana, baby, tu dettes ça Oh, Dja y'a pas moyen, d'adja Je J'suis pas ta catin, Dja genre En katana baby, tu dettes ça oh, ja, ja. Ja, ja, ja.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 C'est pas comme ça qu'on fait les choses Putain, mais tu digones C'est pas comme ça qu'on fait les choses Putain, mais tu digones C'est pas comme ça qu'on fait les choses fait. Oh, Dja ja. Oh, Dja ja, Y'a pas moyen, Dja Je ja. J'suis pas ta gata, Genre, ja, ja, ja. en katana, baby, tu get's ça Oh, Dja Dja ja. oh, ja, Y'a pas moyen, ja, ja. Ta katan, tja, tja, en katan, baby, tu zet. Oh, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, je tja,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 dat was Jaja van Aja Nakamura. Ja, dan is het is bijna 9 uur. Dus ik uh, blijf nog even bij je. Tot 10 uur. Na 10 uur gaan we door met de non-stop. Maar uh, tot die tijd. Eerst nog even een uurtje. Summer Wake Up, Herfst Wake Up maken we nu van. En we draaien nu de coasters. Tot 9 uur. Down in Mexico.